Ik Van Eck met het NOS Journaal. In het hele land, behalve in Zeeland, geldt vannacht code oranje vanwege ijzer. Er trekt de regen over het land die aan de grond bevriest. En daardoor is er grote kans op ongelukken door gladde bruggen, wegen, fietspaden en voetpaden. Rijkswaterstaat adviseert mensen om vannacht niet de weg op te gaan. Tijdens de ochtendspits geldt code oranje alleen nog voor het noordoosten. Meerdere middelbare scholen in de noordelijke provincies blijven ochtends dicht. Ook rijden er in Groningen, Friesland en Drenthe ochtends geen bussen. Op een pluimveebedrijf in Krijl is vogelgriep vastgesteld. Het is het eerste geval van vogelgriep dit jaar. Alle ongeveer 43.000 leghennen op het bedrijf in de Noordoostpolder worden afgemaakt. Binnen een straal van 10 kilometer geldt een vervoersverbod. Sinds het eerste geval van vogelgriep, begin oktober opdook... zijn meer dan 1,5 miljoen vogels afgemaakt, voornamelijk kippen.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 That girl. Whenever I'm wrong, just tell me the, the song and run, I'll sing it. You'll be right and understand. I want you back. I want you back. Them. The Kisses of the Sun Flair middle of the night Ik weet Het voelt zo goed Wat ik voor je voel Zo mm.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 Thank you. Have a meal friend to ask for me So